7 uur. Het NOS-journaal. Remon Serré. Het CDA zal een linkse coalitie niet aan de meerderheid helpen. Dat zei CDA-leider Buma in het RTL-programma Wat kiest Nederland. Buma ziet het meest in de coalitie van het midden. Een nieuwe samenwerking met de PVV heeft Buma ook al uitgesloten. Eerder zei VVD-leider Rutte al dat hij een linksblok niet aan de meerderheid zal helpen. In de Telegraaf noemt Rutte vandaag de opkomst van de PvdA in Nederland een gevaar voor Nederland. De premier zegt dat in een interview met de Telegraaf, Rutte doelt in, een interview, doelt in het interview op de gevolgen van het PvdA-verkiezingsprogramma die in zijn ogen een bedreiging vormen. Minder wegen, minder banen, meer wachtlijsten. De krant concludeert dat Rutte de verkiezingscampagne op scherp zet... nu de PvdA stijgt in de peiling en het geen uitgemaakte zaak meer is... dat de liberalen hun leidende positie in de peiling op 12 september kunnen verzilveren. Rutte stelt dat de PvdA onder lijsttrekker Samson naar links is opgeschoven. De ideologische veren zijn meer terug dan onder Kok en Bos het geval was. Vorige maand had Rutte al gewaarschuwd voor het gevaar van socialisten aan de macht. Toen lag de PvdA nog flink achter in de peilingen... en zat de SP, de VVD, in de peilingen op te hielen. Bij een schietpartij in een café in, een, is een man, in Schiedam is een man om het leven gekomen. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De schietpartij was iets voor middernacht in een café... aan de Lange Kerkstraat in Schiedam. Over de aanleiding is nog niets bekend. De politie heeft een man aangehouden die agenten belemmerde bij hun werk...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 Later deze maand wordt er verder gepraat in New York... waar de algemene vergadering van de Verenigde Naties wordt gehouden. Wat de strengere EU-sancties moeten inhouden is niet duidelijk. Sinds juli geldt al een importverbod voor Iraanse olie. Ook mogen er geen zaken meer worden gedaan met Iraanse banken. In China is het dodental door de aardbevingen opgelopen tot zeker 80. Het Zuidwesten van het land werd gisterochtend opgeschrikt... door een reeks aardbevingen en naschokken...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 Halverwege de nacht was het vuur onder controle. Bij de brand is niemand gewond geraakt en er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het pand moet als verloren worden beschouwd, net als de snackwagens die binnenstonden. De oorzaak van de brand in Schaik is nog onbekend. De nieuwe zendmast in Hoger Smilde wordt over een week in gebruik genomen. Vanaf 15 september moeten alle radio- en tv-zenders in Noord-Nederland weer goed zijn te ontvangen. In juli vorig jaar stortte de zendmast Smilde in na een brand... Ondanks de plaatsing van een noodmast in Assen... liet de ontvangst in het noorden sindsdien te wensen over. Sadi Gaddafi mag Niger verlaten. Volgens een advocaat is zijn huisarrest opgeheven en mag hij weg... als een ander land hem wil opnemen. Sadi is de derde zoon van de Libische leider Gaddafi... die vorig jaar werd afgezet en gedood... Saadi vluchtte naar buurland Niger, waar hij huisarrest kreeg. De VN heeft hem een reisverbod opgelegd. Zijn advocaat hoopt dat dat wordt opgeheven. Een Franse tv-zender zegt dat Saadi Gaddafi waarschijnlijk naar Zuid-Afrika wil. Maar dat is niet bevestigd. In de voorstad van Seattle is een klep van een landingsgestel van een vliegtuig op straat gevallen. De klep is zo groot als de deur van een koelkast. Ooggetuigen zeggen dat het stuk metaal zeker 10 meter omhoog staartte toen het de straat raakte.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 Ons coach Louis van Gaal had verrassend Tim Krul in het doel gezet. maar de Stekelenburg zat net als Klaas-Jan Huntelaar de hele wedstrijd op de bank. En dan het weer. De dag begint op sommige plaatsen grijs, maar later schijnt overal de zon. Het wordt 22 graden in het noorden en 25 graden in het zuiden. Er staat een zwakke zuidwestenwind. Morgen is er opnieuw veel zon. En het wordt met 24 tot 28 graden nog wat warmer. Na het weekende neemt de kans op buien toe en wordt het geleidelijk aan wat koeler.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 Een hele goede morgen. Het is zaterdag 8 september. We kunnen het nog winnen. Het was niet goed, het was niet sprankelend... maar de punten zijn wel binnen. Turkije werd met 2-0 verslagen. Voetbal heb ik het er dan natuurlijk over. De winst- en verliesrekening in de politiek... die komt pas woensdagavond na de verkiezingen. Tot die tijd nog veel ballonnen, gedachten, ideeën en andere zaken. Mooie foto in de krant vandaag... waarbij Buma van het CDA het niet lukt om een ballon op te blazen. Wij hebben het vandaag over de zorg en wie met wie gaat regeren. Verder aandacht voor de... Formule 1, Er zijn namelijk financiële problemen. We hebben het over heel snel internet, de Paralympics... en het vertrek van Erik Breuking bij de Rabobank. Tot half negen is dit het NOS Radio 1 Journaal. Maar we beginnen met de Grieken, want de Griekse eilanden dreigen overspoeld te worden met vluchtelingen. Het wordt steeds moeilijker om vluchtelingen die vooral uit Syrië komen op te vangen. Het team van artsen zonder grenzen was afgelopen week op de eilanden. En daar praten we over met de woordvoerder van artsen zonder grenzen in Athene, Willem de Jonge. Meneer Jonge, wat hebben uw collega's daar aangetroffen op die eilanden? Goedemorgen. Wat we daar aantroffen was een zorgwekkende situatie op op. Veel verschillende kleine eilanden in Griekenland spoelen nu mensen aan. Vanuit inderdaad Syrië en ook Afghanistan, voornamelijk die twee landen. Um, wat we aantroffen zijn mensen die, uh, die gearresteerd worden bij aankomst. En die, die verblijven dus in, in, in gebieden waar ze, waar ze niet voldoende hulp krijgen. Ze krijgen geen water, uh, geen voedsel, uh, geen hygiënische materialen. Uh, en er verblijft plaats waar ze, waar ze moeten blijven. zijn veel te klein voor het aantal mensen uh, die, die er zijn. Want over hoeveel mensen hebben we het? Nou, het zijn geen enorm grote aantallen. We Afgelopen week hebben wij uh, ruim boven 246 mensen hebben we geholpen. Um, zijn, maar het probleem is, ze zijn verspreid over kleine stukjes. Dus een klein politiebureau bijvoorbeeld. Een van de dingen die, die we aantrof was een politiebureau... Waar, je, waar ze ruimte hebben voor zes man officieel. Daar verblijven nu bijna 70 mensen, inclusief vrouwen en kinderen in dezelfde ruimte, uh, en nogmaals zonder de basislevensbehoeftes. Ja, u zegt, ze spoelen aan, ze komen daar met kleine bootjes over ja. de Middellandse ze Zee. echt letterlijk aangedobberd. Ja, dat klopt. De, de, de, de hoofdroute die, die ze voorheen gebruikten via de land, uh, landgrenzen dus Turkije en Griekenland, is in augustus uh, dichtgemaakt door, door Griekenland, in, in een poging om een toestroom van letterlijk duizenden per maand uh, te, te stoppen. Maar ja, de oorzaak van het probleem in Syrië en in Afghanistan uh, is, is niet veranderd. Dus die mensen kiezen dus, proberen ze nu via andere routes uh, Griekenland binnen te komen. En dan, dan heb je het over de zeeroute. Ja. Uh, met dit als gevolg. Ja, en Griekenland is daar duidelijk niet op voorbereid. Nou ja, ze... Het probleem is al heel oud. grenzen werkt al vanaf 2008 uh, in Griekenland uh, met migranten. Uh, ze zijn uh, ook al, al heel lang komen, ze vieren de eilanden aan. Dus het is dus, dus niet een, een grote verrassing. En ze wisten ook wel dat als ze de, de landgrens, dichtgooien dat mensen een andere route zouden proberen te kiezen. Het probleem is echt, er zijn duizenden eilanden uh, en het is onvoorspelbaar waar ze aan zullen komen en inderdaad de middelen om, om ze op te vangen uh, op die eilanden... die zijn gewoon niet beschikbaar. En wat voor soort zee uh, is daar omheen? Is dat ook woeste zee? Want er zijn ook berichten, bijvoorbeeld van de week... dat er een boot is omgeslagen en tientallen mensen zijn verdronken. Ja, dat klopt. Uh, dat was niet ver van een van de eilanden waar wij, waar wij bezig waren. Uh, dat is een, een tragisch voorbeeld van, van de huidige situatie. En ik las ook vanochtend in, in uh, vlak van de kust van Tunesië... is er ook zoiets hetzelfde gebeurd... weer met migranten uit Noord-Afrika richting Europa... Um, de, die zeedenking is niet, niet bepaald woest, maar als je hele kleine bootjes overlaat met te veel mensen... Uh, die, die in alle zeg maar, nood proberen uh, Griekenland te bereiken, dan, dan krijg je dit soort, dit soort uh, voorvallen. En is het de mensen om Griekenland te doen of willen ze verder Europa in? Of het algemeen onze ervaring is dat ze verder willen. Uh, uiteraard blijven er veel mensen in Griekenland stranden, maar uh, wij werken ook in Patras bijvoorbeeld. En dat is een, een, een hoofdpoort van, van Griekenland richting Italië. En over het algemeen uh, zijn de verhalen die wij horen dat ze dus naar Noord-Europa willen. Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die in Athene blijven hangen. Want onlangs hebben we nog berichten gehoord over een grote schoonmaakactie, zelfs van illegale. Ja, klopt. Dat was allemaal deel van, het, van dezelfde actie. Ook om de grens dicht te gooien. In augustus hebben ze ook, in, in Athene hebben ze duizenden mensen aangehouden. Ze hebben bijna 10.000 mensen zeg maar, gestopt op straat, waarvan er ongeveer 2000 uit Athene zijn gehaald en in centra uh, ...geplaatst buiten Athene. Uh, en, en ook daar moet de Griekse regering voor zorgen... ...want uh, ze hebben ervoor gekozen om die mensen te arresteren. Dus daar moeten ze ook uh, in de basislevensbehoefte voorzien. En daar letten we heel goed op, want die situatie is ook een beetje penibel. Daar hebben ze ook niet de middelen voor. Dus daar zijn we een continu opleggen met de Griekse regering over. Uh, en we proberen hun te stimuleren om de, van de mensen dus, uh, voor de mensen te zorgen. Meneer de Jonge, ik dank u wel voor het verhaal. Willem de Jonge was dat van Artsen zonder Grenzen. Nee, nee, nee. Het is twaalf minuten over zeven. Spanje heeft nog steeds niet officieel om hulp gevraagd bij Europa. Ondertussen speelt in het land zelf een vergelijkbare kwestie. Villende regio's in het land moeten flink bezuinigen. Sommigen hebben zo'n hoge schuld dat ze om noodsteun vragen bij de overheid. Een geval apart is Catalonië. Het regio vraagt om 5 miljard euro. Terwijl de Catalanen niets liever willen dan onafhankelijk zijn. We zijn Catalonië en zijn una Europea. We zijn een oude Europese natie met een wens tot zelfbestuur. Uh, uh, Economisch kent dat in tijd van crisis zijn grenzen. Not imposicions politiques des Espanya. Maar politieke inmenging vanuit Spanje, dat accepteren we niet. Aan het woord is André Mascolay. Hij spreekt in het Catalaans. Hij maakt als minister van Economie deel uit van de nationalistische regering in de deelregio Catalonië. Er zijn 17 regio's in Spanje, allemaal met een eigen bestuur en een eigen boekhouding. Catalonië was altijd de rijkste regio, verdiende geld in de grote industrie. Met het produceren en exporteren van kleding, auto's. En het wil zoveel mogelijk onafhankelijk zijn van Spanje met een eigen taal en cultuur. Maar de regio is vastgelopen. Net zoals in de west van Spanje tijdens de bouwbubbel. Primero porque había mucha construcción y pensaron que el sistema continuaría así para el futuro. José García Montalvo is econoom. Volgens hem werd er veel gebouwd en gerekend op belastinginkomsten in de toekomst. Y segundo porque pensaban que podrían renegociar, un, se podría renegociar una financiación mucho mejor para Cataluña que tuvieran cuenta... En daarnaast hoopt Catalonië al zo lang op een betere financiële regeling met de centrale overheid in Madrid. Want dat is iets wat de Catalanen dwars zit. Alle regio's dragen geld af aan het centrale bestuur, maar Catalonië vindt dat het in vergelijking met anderen te veel afdraagt. Land die Cal 1%. 8%, català, 8 van wat er verdiend wordt in Catalonië. Er een meer... De Catalaanse minister van Economie denkt dat dat eerlijker kan. De regio wil nu 5 miljard steun van de regering. Maar, zeggen ze, dat is geld dat we al jaren hebben betaald... We willen het nu gewoon terug. Uh, Catalonië is de motor van de Spaanse economie. Uh, oli, en die motor heeft nu olie nodig om goed te blijven functioneren. De officiële hulpvraag van Spanje om Europese noodsteun, die moet nog komen. Premier Gooi wil liever geen pottenkijkers vanuit Europa... die zich met zijn boekhouding komen bemoeien... En zo denken de Catalanen over de regering in Madrid. Economicus, Base Europea. Bemoeienis op economisch gebied, geen probleem. Politiques. maar politieke inmenging? No. En voegt hij eraan toe? La Agenda de las como un problema, Nos is een agenda política. Het aanwijzen van de regio als oorzaken voor de problemen, dat is een politieke agenda die ook al voor de crisis bestond. Ze gebruiken de crisis nu alleen om de regio's in een kwaad daglicht te zetten. De regering is bezig met het opzetten van een noodfonds, 18 miljard. Maar dat zal niet genoeg zijn om alle regio's in de problemen te helpen. Vier hebben er al aangeklopt voor hulp en dan is de pot al bijna leeg. En volgens econoom Montalvo gaat de noodhulp in ieder geval gevolgen hebben... Simplemente niet politiek, maar wel economisch... De zogenaamde mannen in zwarte pakken zullen de begrotingen onder de loep gaan nemen. Vendrán seguramente los hombres de negro miraran lupa son los gastos. En dat vindt niemand leuk. De regio's niet, families niet. ninguna ninguna alguien de Niemand vindt het fijn als er iemand van buiten zich met je geldzaken komt bemoeien. En dat zei onze correspondent Jessica van Spingen. Ze zei het allemaal vanuit de Catalaanse hoofdstad Barcelona. De koningsklasse van de autosport, de Formule 1, die moet bezuinigen. Gaan we zo over praten. Normaal gesproken doet u het iets rustiger aan op de weg. Maar een groot voordeel vandaag is dat er geen files zijn. Wel een aantal wegwerkzaamheden op onder meer de A2 en de A12. En verder is er ook nog een zijn- en wisselstoring bij Breda. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Ons internet wordt steeds sneller. Voor het eerst bieden bedrijven snelheden van 1 gigabyte per seconde aan. Ter vergelijking, dat is meer dan 60 keer sneller... dan het internet dat de meeste mensen nu hebben. Marcel de Bakker uit Rotterdam is een van de eerste... met zo'n razendsnelle glasvezelverbinding. Onze verslaggever ging er naartoe. hij ging kijken hoe het is. Maar eerst terug in de tijd. Ja, Dat was uh, ja, gewoon de ouderwetse uh, modem via de telefoonlijn. En dan uh, wachten, wachten, wachten tot de eerste afbeelding op de pagina laden. Het ergste was nog dat het, dat het heel veel herrie maakte. Dus ik deed het dan ook nog eens een keer kussens opleggen. Anders werd moeten de vrouw wakker. Dat zal zeker een jaar 15 terug zijn. Nu, 2012, ben je een van de eerste met een 1 gigabit per seconde verbinding. Wat is dat? Ja, 1 gigabit is uh, in ieder geval heel erg snel. We zien al reclames met uh, razendsnel internet, supersnel internet. Kijk, we hebben nieuw internet. Hoe snel, Hoe snel is het dan? Zo snel als zijn... een... Een supersnelse reisauto! We een carabiner! We een als dat al supersnel internet is, hoe zou je dat dan van jou omschrijven? Als, uh, als mega supersnel. Waarom heb jij 60 keer sneller internet nodig dan de gemiddelde Nederlander? Ik vind uh, glasvezel gewoon iets moois. Daarnaast, ik doe dingen met fotografie. Uh, ik heb onderlangs uh, de City Race gefotografeerd. Ja, dan heb je ineens 80 giga foto's staan en die moet je dan gaan versturen. Ja, dan is het toch wel prettiger als je een hele dikke lijn hebt liggen. Want dat doe je nou? Hoe lang over? Ja, dat is wel allemaal minutenwerk. Demonstreer het maar eens hoe snel het is. Nou, even kijken hoor. Misschien uh, iets van YouTube of zo? Ja, altijd goed. Wel in HD, hoogste kwaliteit graag. Ik eerst even kijken of we iets kunnen vinden in, uh, in HD-kwaliteit. Ja, YouTube One. En uh, hij speelt meteen af. Mm. Ja, je ziet, dit is gewoon een HD-uitzending. Die, uh, die eigenlijk die, die gelijk laat en, en gelijk speelt. En ook gewoon uh, in fullscreen, dat is geen probleem. Ik vind het gewoon uh, uh, uh, iets moois en het is nieuw. Uh, ja, en ik... Ik wil eigenlijk altijd dat ze dingen gewoon uh, uh, proberen. Uh, Voorop oplopen? Ja, Early Adapters heet dat geloof ik. <laughs> ja. Johan Datema van uh, Whisper, internetbedrijf, een van de eerste die dit aanbiedt. Hoeveel kost het? Uh, mensen betalen op dit moment 130 euro per maand. Normaal kost een internetverbinding geloof ik? 20, 30 euro. Als dus je kijkt naar glasvezel, zul je zien dat mensen net al snel rond de 40 euro uh, moeten neertellen. Oh. En als je het snelste van het snelste wil hebben, wat deze meneer dus wil... dan ja. moet je daar 100 euro bij leggen, toch? Ja, ja, ja, ja. ja. ja gigabit is, dat is echt een, een neusje van de zalm ongeveer. Dus dat is niet iets wat je op dit moment zeg maar, voor, voor 40 euro kan aanbieden. Op termijn wel? Is dat, uh, gaat die ja, prijs Ja, de wet van Niels is dat. Uh, misschien een leuk weetje. Maar die geeft aan dat elke 21 maanden is er een verdubbeling van je bandbreedte. Dus als we nu 50 gigabit normaal vinden... Dan zul je zien dat over 21 maanden vinden we 100 Mbit normaal. En uh, daarna gaat het door, door en door en door. Mensen hebben straks 1 gigabit internetverbinding nodig, een gemiddeld huishouden. Op termijn sneller. Waarom? Waar hebben ze dat voor nodig? Je hebt een, een smartphone. Vervolgens in huis zijn meerdere mensen met een laptop. Vaak kinderen die studeren hebben allemaal een laptop. De vrouw heeft een, de man heeft een laptop. Iedereen heeft zijn eigen laptop. En vervolgens hebben we ook nog eens televisie. En daar willen we ook allemaal HD op kijken. En we gaan zelfs naar Ultra HD toe. Dus al die devices met elkaar, die gebruiken die bandbreedte. Terug naar Marcel, die uh, aan het internet is met zijn snelheid. Heb je hier genoeg aan aan deze snelheid... of heb jij over tien jaar nog sneller internet? Nou, daar, heb ik, daar heb ik geen idee van, dat durf ik niet te zeggen. Op dit moment is het natuurlijk zo dat uh, een gig uh, best heel veel is. En uh, iedereen die op bezoek komt, even het internet laten zien? Ja, dat is wel wat ik nu doe. Ja. En dan uh, hebben ze allemaal wel zoiets van... oh ja, het dat is, dat is allemaal wel heel erg snel. Maar ja, bij mij werkt het allemaal wel zoals het, uh, zoals het moet en ik ben tevreden. En Op zich probeer ik ze over te halen, maar ja, dat lukt nog niet zo heel erg goed. Marcel de Bakker was dat met vogeltjes op de achtergrond. Die kwamen volgens mij niet uit de computer. Maar die waren echt in gesprek met onze eigen Nick Wouters. Touching subject And I like to tiptoe around the tip going down the pen heel oud. Hè. Het komt van Pack up your troubles in your old kid bag. tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat inspireerde Elisa Doolit op Pack Up. Een heerlijk zomers melodietje. Dat gaan we wel gebruiken deze dit weekend waarin de zon lekker gaat schijnen. En wij gaan het nu hebben over sport. Nou ja, sport, autosport is ook sport natuurlijk. Het is niet de sport waarbij je het verwacht, maar de Formule 1 moet stevig bezuinigen. Autosport koepel Via, die zegt dat de teams in de koningsklasse van de autosport hun budgetten de komende jaren met een derde moeten terugschroeven. En doen ze dat niet, dan zal van een hele rij Formule 1-teams gaan omvallen. Louis Dekker is van de Economie-redactie. Louis, wie gooide trouwens deze knuppel in het hoenderhok? Dat is Jean Todt. Jean Todt is de baas van de FIA. Maar in het verleden was hij de baas van Michael Schumacher... de leider van het Ferrari Formule 1-team. Hij is nu de man die aan de touwtjes trekt. Hij is nu bij de Grand Prix van Italië dit weekend. En hij heeft gesproken met een aantal vooraanstaande journalisten... en daar gedacht, dit is het moment om maar eens een knuppel te gooien... om maar eens een boodschap neer te leggen. Gaat het echt zo slecht? Nog niet. Tegelijkertijd moet je zeggen, Formule 1 heeft al een bezuinigingslag achter de rug. Die zijn we al bijna vergeten, maar drie jaar geleden pakweg is gezegd... jongens, als we niet ingrijpen, dan stoppen alle autofabrikanten ermee. Het kostte te veel geld, dus het moet goedkoper. Dat is een beetje gelukt, maar het rare is... Het is niet helemaal gelukt. Want er zijn teams die helemaal niet willen bezuinigen. Ook dat klinkt merkwaardig, maar ja. het gebeurt echt. Maar hoezo ja. niet willen bezuinigen? Nou, bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven. Ferrari zit er helemaal niet op te wachten... om voor de helft van het geld te doen wat ze nu doen. Want dan kunnen ze niet meer dat prestigieuze... Allure merk zijn. Ferrari is natuurlijk vooral een heel onbereikbaar merk. Dat moet niet te gewoon worden. Dus als je tegen de top van Ferrari zegt: Oké, okay, vanaf nu doe je het voor de helft van het geld, dat willen ze helemaal niet. Dat is Ferrari. Ik kan ik nog wel een beetje wat uh, bij, uh, bij snappen, bij begrijpen. Maar dan heb je ook bijvoorbeeld die teams die altijd het laatste of ene en laatste worden. Waarom kunnen die niet bezuinigen? Die kunnen wel bezuinigen, maar die zijn daar gek genoeg weer afhankelijk van autofabrikanten die hen de motoren leveren. Met andere woorden, hoe kunnen die teams bezuinigen door goedkoper motoren in te kopen? Maar ja. Leg dat maar eens uit aan die autofabrikanten... die het liefst juist zoveel mogelijk geld willen verdienen... met het verkopen van motoren. Ja, maar met die motoren... dan hebben we het bijvoorbeeld over motoren van Mercedes... die ook ja. weer een belang heeft in het team. Ja. ja, Mercedes heeft een eigen team met Michael Schumacher... maar Mercedes levert ook motoren aan anderen. Dus als je tegen Mercedes zegt... vanaf volgend jaar of het jaar erop moet het voor een derde minder... dan zeg je eigenlijk tegen Mercedes... die motoren die jullie leveren aan andere teams... die moeten een derde goedkoper die moet je eigenlijk gaan dumpen. En dan heb je nog de teams. Die kunnen alleen maar blijven bestaan door motoren te kopen bij autofabrikanten. En als die motoren te duur zijn, dan vallen die kleine teams ook om. En zo ingewikkeld zit dat. Maar je zou kunnen zeggen, dat moeten die teams toch allemaal zelf uitmaken. Waar bemoeit deze man zich mee? Ja, die man heeft maar één belang. Namelijk, er staan nu 24 Formule 1-auto's op de grid. Hij heeft bepaalde informatie en bepaalde indicaties... dat als er niks gebeurt, dat er flink minder gaan worden... Hij zegt ook, er zijn er eigenlijk nu maar twee of drie die zwarte cijfers schrijven. Nou, dat is nogal een uitspraak, want er is één wet in de Formule 1... en die wet luidt, over financiën wordt niet gesproken. Dus als de leider van de autosportkoepel zegt dat maar twee of drie teams winst draaien... dan is er wel echt wat aan de hand, hoor. En dan kan dat ook kennelijk niet meer jaren doorgaan. Hij is dus bang dat bepaalde merken ermee gaan stoppen. Maar dan moet je het uitbreiden. Dan moet je er anderen misschien bij betrekken. Want niet alle automerken racen op dit moment in de Formule 1. Nee, dat is een van de nederlagen die de Formule 1 heeft geleden. de afgelopen jaar, Er zijn veel autofabrikanten gestopt. De FIA is nu ook erg aan het flirten met merken... die op dit moment niet actief zijn. Er wordt gezegd, goh, Audi, Toyota, Porsche... dat zijn de merken die nu in de 24 uur van Le Mans veel geld investeren. Misschien moeten we die eens terughalen naar de Formule 1. Jean Todt van de FIA heeft zelfs gezegd... Misschien moeten we eens naar de Koreanen kijken, naar Kia en Hyundai. Zelfs no. gezegd, is dat, uh, is dat vloek in de kerk? Ja, dat is echt, als je dat tien jaar geleden had voorspeld, dan had iedereen toch hard gelachen. De realiteit is, het zijn wel de twee groeiers in de markt op dit moment, Kia en Hyundai. Bovendien partijen die nog niet in de autosport actief zijn, die ongelooflijk veel geld verdienen op dit moment, want ze groeien als Dus Ja, waarom niet? Maar het is een beetje vloek in de kerk, want Kia en Hyundai in de Formule 1, tja.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 Radio 1, het NOS-journaal. VVD-lijsttrekker Rutte noemt de opkomst van de PvdA en de peilingen... een gevaar voor Nederland. Rutte doelt in een vraaggesprek met de Telegraaf niet op veiligheidsrisico's... maar wijst vooral op de gevolgen van het PvdA-verkiezingsprogramma... die in zijn ogen een bedreiging vormen. Hij spreekt over minder wegen, minder banen en meer wachtlijsten. Het CDA is ook niet enthousiast... Voor de standpunten van de linkse partijen in het RTL-programma zei CDA-leider Buma dat zijn partij een linkse coalitie niet aan de meerderheid zou helpen. Bij een schietpartij in een café in Schiedam is een man om het leven gekomen. Dat gebeurde iets voor middernacht aan de Lange Kerkstraat. Over de aanleiding is nog niets bekend. De Schiedamse politie heeft een man aangehouden die agenten belemmerde bij hun werk. Maar voor de schietpartij zelf is, voor zover bekend, nog niemand aangehouden.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 De wit russische Zazarenka had drie sets nodig om Maria Sharapova uit Rusland te verslaan. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Na een nevelige lokaal mistige start is een prachtige nazomerdag. De zon schijnt vandaag uitbundig bij maxima tussen de 21 graden op de Wadden en 25 in Limburg. Daarbij staat een zwakke tot hooguitmatige wind uit overwegend zuidwestelijke richting. Later vanmiddag kan in de kustgebieden een frisse zeewind opsteken. Morgen doet de nazomer er een schepje bovenop. Het is zonnig en in een groot deel van het land zomers warm met maxima boven 25 graden. Alleen aan de kust is het iets koeler, met later op de dag wederom kans op wind van zee. Elders in het land waait een zwakke tot matige zuidenwind. Na het weekend neemt de wisselvalligheid toe. Op maandag is het nog vrij zonnig, warm en ontstaat slechts lokaal een bui. Maar vanaf dinsdag neemt de bewolking toe, valt van tijd tot tijd regen en staat soms veel wind. De middagtemperatuur komt later in de week uit rond een schamele 17 graden.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 De NOS, het Radio 1 Journaal. Oranje heeft de eerste overwinning op zak in de kwalificatiereeks... voor het WK-voetbal in Brazilië 2014. Nederland won namelijk met 2-0 van Turkije gisteravond in de Amsterdam Arena. En makkelijk ging het niet. Oranje kwam zelfs een paar keer heel erg goed weg. Bondscoach Louis van Gaal over de wedstrijd. Ja, Het verhaal is eigenlijk uh, dat we ook gezien hebben... dat de Turken heel goed kunnen voetballen.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 Is er nou één aspect waarvan u zegt, ja, dat, dat was doorslaggevend? Nou ja, uh, wij hebben een kleine ploeg. Dat was ook een reden waarom ik ver uh, en vanrein in zette. Want uh, we hadden problemen met die cordes Ze kon twee keer vrij ingekopt worden. Dus dat is ook een reden waarom ik ver, ver en van Rijn in, in inbracht. Maar uh, uh, krul heerst meer in de 16 meter. En, en uh, dat was ook een uh, belangrijke reden om tegen de Turken met krul te spelen. Louis van Gaal was dat, in gesprek met Ronald van der Geer. We praten er nog eventjes over verder, over die wedstrijd... met de man die gisteren het verslag deed op Radio 1, Bas Tichler. Bas, uh, als jij naar uh, Van Gaal uh, luistert, valt je dan wat op? Ja, uh, goedemorgen trouwens. Nee, ik, ik, wat mij opvalt is dat Van Gaal op een of andere merkwaardige manier... heeft gezien dat Oranje meer kans heeft gehad dan de Turken. En ik weet niet waar hij dat vandaan had, maar dat was toch echt niet waar. Ja, maar, want uh, de... ik hou dat altijd netjes bij op een blaadje. En met name in de eerste helft hebben de Turken toch echt betere mogelijkheden gehad. Ja, maar ik, die zijn wel ingegeven door fouten van Oranje. En misschien is dat wat bij hem een soort verzachtende omstandigheid is. Want er werden nogal wat individuele fouten gemaakt in die onervaren achterhoede, maar. Eh... De al heeft uh, nou ja, gewonnen omdat ze uh, twee goals maken en de Turken niet. Maar ook omdat ze toch een goede portie geluk hebben gehad. Hoor. Ja. Nou, we hadden het al eventjes uh, in het gesprekje met Van Gaal over uh, Jan Maat. Die was uh, bloednerveus. Hij had het ook over Klaas. Die niet precies deed wat hij van hem had verwacht. Wat vond je van de anderen? Bijvoorbeeld Krul, uh, Martens Indi, Ver? Nou, die hele achterhoede dat geldt voor de vier uh, verdedigers. De keeper en de meest achteruitgeschoven middenvelden. Dus dat zijn er zes daarvan. Was Heitinga een ervaren pion? Want die speelde Interland 82. Maar die andere jongens die kwamen tot hun vierde Interland. Euh, of hun tweede, of hun zevende. En twee debuteerden: Jalmaat en Klaasje. En dat kon je zien. Want er ging ongelooflijk veel mis. Dat was allemaal nerveus. Dat oogde af en toe ongelooflijk chaotisch. Er is om die reden in de eerste helft echt geen seconde geweest. dat het Nederlands-Elftal grip op de wedstrijd kreeg. Echt geen seconde geweest dat het Nederlands-Elftal de wedstrijd onder controle had. Nou, dat is dan nou net wat we onder Bert van Marwijk eigenlijk altijd gewend waren die had dat wel. Maar als je met zoveel jonge jongens speelt, dan is dat nou eenmaal zo. Um, en je kan ze ook niet allemaal zomaar voldoende geven. Want Krul, die er dus ineens stond in plaats van Stekelenburg... dat had ook niemand verwacht eigenlijk een paar dagen geleden... Die, die ging ook een paar keer ongelooflijk de fout in met juist hoge ballen. Want Van de Gaal zegt hij heerst in het Strasbourggebied. Nou, dat zal hij normaal best doen. Maar daar was gisteren geen sprake van, want hij zat er een paar keer ongelooflijk naast. Ja, met als gevolg dat Martins Indi op een gegeven moment nog die bal van de lijn moest halen. Ja, nou, dat was nog communicatie zelfs. Want ik, als er een voorzet komt, want dat was in dit geval zo vanaf de zijkanten. en er staat eigenlijk geen Turkse aanvaller in de buurt. dan uh, moet de keeper naar de centrale verdediger schreeuwen dat hij er vanaf moet blijven. En blijkbaar deed hij dat niet, want Martins Indi raakte die bal half en omdat de keeper er wel uitkwam, schoot hij bijna zijn eigen doel. Ja. Nou zijn er een aantal jongens gepasseerd. Uh, grote namen ook uh, voor deze wedstrijd. Van de Vaart, Afvalaai, Nigel de Jong, uh, niet te vergeten. Zie je die uh, nog op termijn terugkeren? Jawel, uh, daar is Van Gaan wel heel duidelijk over geweest. Hij heeft gezegd, ik roep ze nu niet op omdat ze bezig zijn met hun transfers. Dan zijn ze niet gefocust. Nou, dat is inmiddels een gevleugeld begrip geworden, hè? focus... Um, dus daarom roept hij ze niet op. Maar als die straks gesetteld zijn bij een nieuwe club... en daar gewoon goed spelen, dan kunnen ze er gewoon weer bij komen. Ja. Komende dinsdag uh, de volgende wedstrijd in de pool tegen de koploper. Ongarije, want die wonnen met uh, 5-0, heb ik begrepen. Ja. Wat voor soort wedstrijd wordt dat? Nou, ik, ik vermoed vergelijkbaar. Omdat uh, ik me niet kan voorstellen dat dit elftal in 2,5 dag... plotseling heel erg uh, vast gaat spelen. Uh, misschien dat de grootste zenuwen er wel... Uit zijn en dat de nestveren wat zijn afgeschud. Maar ik vermoed dat het niet heel erg gaat verschillen van dit. Dat betekent dat het wel, want dat zij van gaal terecht... ongelooflijk leuk is, want het golft wel op en neer... en het kan dus alle kanten op. Uh, vroeger stapten we met Bert van Marwijk in het vliegtuig... en dan wist je zeker dat je niet ging verliezen... en eigenlijk wist je zeker dat je ging winnen. Dat weet je nu absoluut niet. Maar het is wel als kijkspel ongelooflijk veel interessanter geworden... omdat er van alles gebeurt... Uh, ik denk dat hij twee aanpassingen gaat doen in de opstelling. Dat, dat zei hij gisteren niet zo hard op, maar tussen de regels door proefde hij dat wel. Um, dat Jan Maat en Klaas hem toch waren tegengevallen. En Ik vermoed dat hij die dinsdag gaat vervangen. Dus dat, dat betekent ver in het, ver, het elftal. Ja. Ja, en dat betekent dat Strootman wat controlerender gaat spelen en dat ver naast uh, Snijder gaat staan. En als respect van Rijn, want die brengt toch echt veel meer rust. Ook een jonge speler, ook nog weinig Interlands gespeeld, maar die is veel rustiger. Dus ik denk dat dat de twee aanpassingen zijn die hij gaat doen. Goed, we horen jou uh, in ieder geval dinsdagavond weer. Want dan speelt Nederland tegen Hongarije. Dankjewel voor dit moment, Bas. Joep, nog de verkiezingen gaan te veel over de centen en te weinig over de inhoud. Vinden ze in de zorg. Daar gaan we zo meteen over praten. Er zijn geen files, wel de nodige wegafsluitingen. De A2 Eindhoven-Dembos, ter hoogte van knooppunt Ekkerswijen. En de A2 Utrecht-Eindhoven tussen knooppunt Empel en knooppunt Vught. En dan de trein, want rond Breda moet u rekening houden met vertragingen. Allemaal vanwege een zijn- en wisselstoring. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De huizenmarkt Europa, de zorg. Het zijn thema's die de afgelopen weken veel in de politiek aan bod zijn gekomen. Als we naar de zorg kijken, dan zijn sommige deskundigen helemaal niet blij met de manier waarop de discussie door de politiek wordt gevoerd. Het zou volgens hen veel meer over de inhoud moeten gaan, in plaats van over de kosten. Het verslag is van Martijn van der Zanden. Je kunt niet zeggen dat er de afgelopen weken niet over de zorg is gedebatteerd. Wij gaan door met het tweede onderwerp: De kosten voor de gezondheidszorg... Die stijgen snel en die maken een steeds groter deel uit van onze gezamenlijke uitgaven. Ja, op het moment dat je bij ons meer verdient, mag je ook iets meer bijdragen. Wij verlagen dus het eigen risico... In plaats van verhogen. Wij willen niet dat de rekening volledig aan de patiënten wordt gegeven. We zijn een fatsoenlijk land. Een beetje afhankelijk van eigen risico. En tenslotte legt de rekening die. niet bij de zieken, maar dus bij de Grieken. Toch zijn onze sprekers niet tevreden over de inhoud van het debat. Ik ben Riem Meijering. Ik ben voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, de RVZ. Ik volg het, de verkiezingsdebatten intensief en natuurlijk vooral over de zorg. Ik merk dat er heel veel over geld wordt gepraat, maar heel weinig over gezondheid. Ik ben Laurent de Vries, algemeen directeur van GGD Nederland. Ik vind het heel goed dat de zorg een belangrijk aspect is in de verkiezingsdebatten. Maar ik vind het niveau van het zorgdebat zeer teleurstellend. Ik ben Wilna Wind, algemeen directeur van Patiëntenfederatie NPCF. Het gaat in ieder geval over de zorg en dat is goed nieuws. De thema's die besproken worden, zijn dat ook de thema's die jullie graag zien die besproken worden? Nou ja, weet je, het gaat erg over het containerbegrip, marktwerking. Terwijl ik denk van ja, de zorg is natuurlijk geen gewone markt, dat snapt iedereen. Ik noem dit struisvrogerpolitiek. Struisvrogerpolitiek af van de letteren. Ik maak de vergelijking met uh, de hypotheek uh, aftrek en met de pensioenleeftijd... Uh, nou, dat was 10, 15 jaar geleden ook al bekend... dat het helemaal vast zou uh, lopen daar waren wetenschappelijke rapporten over. De politiek greep pas in toen het vast uh, liep. En ik vrees dat het misschien nu ook gaat gebeuren. Wij gaan verder praten over de zorg. We hebben het beste zorgstelsel van Europa. Een van de beste zorgstelsels van de wereld, dat moeten we zo houden. Budgettering heet dat, dat is een toverwoord. Maar het is ook heel belangrijk dat de zorg voor iedereen beschikbaar blijft. De komende jaren zullen we het allemaal merken dat de zorg... Meer gaat kosten. Ik wil nog even terug naar de scootmobiel en de rollator. Wie zegt, bij mij blijft de rollator betaald? Dat zijn de uh, randgevallen van een debat over, uh, over het basisbekend. Maar dan moet het natuurlijk niet over de rollator gaan. De voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg... ziet liever dat er andere dingen besproken worden. Hoe voorkom je overbehandeling? Wat doe je met dure geneesmiddelen? Uh, uh, wat doe je met, met vernieuwing, met innovatie? Bijvoorbeeld in de geneesmiddelenbranche. Wanneer komt het wel en niet in het pakket? Nou, Dat zijn hele wezenlijke vragen in in feite toch de politiek over gaat. Ook de patiëntenfederatie vindt dat er te weinig over innovatie wordt gesproken. Ja, we doen van alles online, maar in de zorg is er heel veel mogelijk. Maar we doen nog heel weinig. Bijvoorbeeld van het Radboudziekenhuis deze week met de teleconsulten. Ja, Dat zijn natuurlijk dingen, daar knappen mensen van op. Daar heb je wat aan. Uh, dat scheelt tijd, dat scheelt kosten. Mogelijkheden zijn er. Doen. Alle drie missen ze ook het debat over preventie. De GGD. Belangrijk daarbij is lef en leiderschap. In uh, New York, waar, waar burgemeester Bloomberg, toch een conservatief liberaal... vanuit zich verantwoordelijkheid naar de gezondheid van zijn burgers... heel vergaande maatregelen treft rond uh, het roken. Met als gevolg dat nu nog maar slechts 9% van de New Yorker rook... terwijl het een paar jaar geleden 25% uh, was. En dat zie je tegelijk effect in uh, de gezondheid en, en, en minder kankergevallen en minder hartziektes. De voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg... snapt ook wel weer dat het voor de politici lastig is hierover te praten. Het is inderdaad een echt politiek item... in hoeverre je je mag bemoeien met de levens van mensen. De ongezond levende mensen, denk even aan roken bijvoorbeeld... of te veel eten, vet eten, te weinig bewegen... Dat zit natuurlijk, dat spreek je je kiezers ook rechtstreeks op aan. Als je zegt van kijk, daar moeten we wat aan doen. Dan zeg je tegen je kiezers, jullie doen het nu niet goed, dat moet beter. Ja, dat is in verkiezingstijd denk ik niet zo'n geweldig voor de hand liggend item. U stemt als enige voor deze stelling, de andere drie partijen zijn tegen. Dat moet en kan dus ook veel anders. Hoe wilt u dat nou gaan regelen, hoe wilt u dat nou uitleggen aan de mensen? Vertel daar het hele verhaal. Oké, okay, dan verkopen we echt zoete broodjes. Ik kan aan niemand uitleggen dat wij miljarden aan Zuid-Europa geven en hier de okay. korten ja, misschien is het wel goed om het inderdaad even te realiseren dat we het over de zorg hadden. Ja. Wat hoopt u dat er nou gaat gebeuren na de verkiezingen? Ik hoop dat er een uh, stabiel kabinet komt met veel aandacht voor uh, zorg. Met veel aandacht ook voor de patiëntenbelangen, voor het belang van informatie. Met ook oog voor uh, vernieuwing van het zorglandschap zelf. He, wat moeten we met de spoedeisende hulp in ons land? Wat, wat, wat moeten we met de ouderenzorg? Met de, met de verzorgings- en verpleeghuizen zoals ze er nu zijn? Wat is de toekomst van buurtzorg uh, en dergelijke? Dus uh, ja, ik hoop dat het over de inhoud gaat. Ik vrees dat men toch gaat kijken naar de korte termijn oplossingen... met uh, zaken rond de eigen bijdrage en risico's om daar een paar tientjes meer of minder af uh, te spreken zodat je op de korte termijn een oplossing uh, hebt, terwijl eigenlijk een lange termijn een visie echt nodig is. We praten er nog even over door met uh, politiek politiekverslaggever Marcel Bril in Den Haag. Ja, lange termijn visie is nodig. En er wordt ook in de bijdrage gezegd, Marcel, uh, het is een beetje vergelijkbaar met de discussie over de hypotheekrenteaftrek, de pensioenen. Dat weten we al jaren, maar de politiek schuift die hete aardappel gewoon behendig voor zich uit. Ja, ja dat is de kritiek die je inderdaad uh, hoorde. Kijk, wat ook gezegd werd in die debatten, daar komt het echt wel heel erg aan de orde. Maar ja, het is ook vaak een debat opzet dat je niet tot achter de komma en uh, heel erg lang uh, over de zorg kan praten. Nou, het is ook een heel complex gezegd, verhaal. Ja, maar er wordt ook gezegd, van: het is dat niet alleen. Het gaat eigenlijk alleen over de randen. Hè? De rollator wordt daar uh, genoemd. Uh, waardoor je inderdaad al die andere dingen niet uh, aan de orde kan laten komen. Nee, precies. Wat ik zei is dat het inderdaad een heel complex verhaal is. En, en ja, dat krijg je niet zomaar even in details, uh, in een paar zinnen uh, gezegd. Uh, maar goed, uh, het is ook wel heel erg zo dat politici aan het zoeken zijn. Hè? Um, want uh, ze zoeken naar oplossingen voor het probleem. Het is nog niet zo heel erg lang, dat men aandurft te zeggen, hoe houden we de kosten in de hand? Maar het is niet alleen zoeken naar oplossingen, maar ook zoeken naar lef. Want uh, kiezers die vinden het niet automatisch heel erg leuk dat je zegt dat je gaat snijden in de zorg. Dus ja, dan kom je al heel erg snel vanwege uh, gebrek aan tijd, vaak in die grote debatten. Uh, vanwege echt dat je de oplossing al weet en vanwege het lef uh, bij uh, dingen die makkelijk zijn te verteren, namelijk eigen risico omhoog of niet. Nou ja, dat soort dingen komen dan aan de orde. Ja, met als het risico dat nee. de mensen die er dagelijks mee werken, uh, waar we er net een paar van hoorden, vinden dat het dan te traag en, en te onduidelijk blijft. Maar gebrek aan lef, dat heeft gewoon te maken met angst voor de kiezer? Onder andere al is het wel zo dat ik de laatste tijd zie, het laatste jaar anderhalf, uh, dat mensen toch wel durven te benoemen. Uh, minister Schippers bijvoorbeeld van de VVD, die zegt, ja, we moeten daar echt eens over gaan praten, over het taboe, uh, wat we wel en wat we niet gaan betalen. Nou, dat vindt eigenlijk uh, iedereen. Uh, en uh, uh, is alles uh, nog uh, te verzekeren, uh, of moet je uh, uh, zaken maar gewoon niet meer aan, aan nou de orde stellen? Ja, ik, ik dat snap soort dingen voor de orde. een deel snap ik het ook nog wel, want van de zomer hadden we natuurlijk ook die discussie over die uh, weesgeneesmiddelen, uh, waarvan opeens werd gezegd, dat kunnen we dan uh, niet meer vergoeden, en vervolgens is uh, ja, uh, leiden in een rep en roer. Zeker, want het gaat ook heel vaak, en dat moeten we ook niet vergeten, niet om geld, maar ook om hele principiële gevoelige uh, kwesties. Je noemde er net eentje van, en dat is voor de politiek ook heel lastig om daar keuzes in te maken. Niet eens zozeer alleen vanwege een gebrek aan lef, maar ook over de vraag... moeten wij daar als overheid en als regering wel uh, over gaan, hè? Dat je uh, uh, eigenlijk in de uh, wachtkamer of in de spreekkamer van de dokter gaat zitten. Dat willen heel veel politieke partijen ook niet. En dat is ook denk ik wel een reden dat men niet echt hele grote uh, knopen durft door te hakken. Wat ze op dat punt doen, op dat soort principiële en, en ethische uh, vraagstukken... Uh, ja. Daarvan zeggen ze, die discussie moet gestart ja. worden. Een ander voorbeeld daarvan, dat is uh, over de vraag... of je wel altijd moet doorbehandelen hè, als iemand heel oud is... Uh, en dan bijvoorbeeld een, een heup breekt. Uh, of uh, als iemand heel ziek is en niet meer te genezen... moet je dan automatisch nog wel gaan behandelen. Dat zijn vragen die allemaal wel aan de orde zijn... ook in dit, uh, deze verkiezingscampagne. Misschien niet in de grote zalen, in de grote debatten... maar wel in verkiezingsprogramma's en in uh, zaaltjes achteraf. Alleen is daar ook weer het probleem... van. Van, uh, ja moet de overheid daar wel over gaan. Dus je ziet dat ze uh, er nu steeds meer uh, uh, mee bezig gaan met deze vraagstukken... maar je ziet ze ook worstelen. Je ziet ze worstelen en misschien is het de aanzet voor meer discussie... al dan niet in het volgend kabinet of in een volgende verkiezingscampagne. Wij spreken zo dadelijk na de klok van acht uur... over de actuele stand van zaken in de verkiezingscampagne... want er is weer een hoop geschreven en een hoop gezegd gisteravond. Tot zo. Tot zo.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 Mediaoverzicht. Her, vriend. De Volkskrant schrijft dat de ondernemingsraad van het VUMC de aanval opent op Wim Stalman. Dat staat in een uitgelekte brief. Wim Stalman is het enige bestuurslid dat bleef zitten na het uitbreken van de bestuurscrisis. De ondernemingsraad vindt dat raar. Ja, we hadden het er gisteravond al over. Hè. Uitgerekend, Stalman had aangedrongen op het ontslag van klokkenluider Piet Posmus. De longarts die deze zomer bij de inspectie alarm sloeg... over de onveilige situatie in het VUMC. Ondernemingsraad en het bestuur zijn inmiddels wel weer in gesprek. Kees Veerman reageert namens het bestuur door te zeggen... dat het hem heel erg irriteert dat men deze brief nu laat uitlekken. In het Eindhoven's Dagblad reageert de burgemeester van Eindhoven... Rob van Gijzel op ontwikkelingen over de Wietpaswet... Demissionair premier Rutte zei donderdag in Nieuwsuur... dat hij bereid is te kijken naar de problemen. Volgens Van Gijzel is er nauwelijks sprake van beleid... maar van cowboypolitiek. Schieten vanaf de heup, enkel reageren zonder vooruit te zien. Ondoordacht. Wel staat hij positief tegenover een aanpassing van de wet. Het is volgens hem nu wel duidelijk dat het niet werkt. Wel moet het nieuwe voorstel vier aspecten bevatten. De volksgezondheid, de buitenlandproblematiek... de overlast en de inmenging van de criminaliteit. Het AD vraagt zich af wat Diederik Samson zo sexy maakt. AD-redacteur Eefje Omen is een van de velen die door de Samson-koorts is bevangen tot haar eigen verbazing. Ze vond ten eerst niets, maar ziet het nu wel zitten. Volgens evolutionair psycholoog Mark van Vught komt het ook doordat Samson er zelf verzekerd uitziet energiek. En Volgens De Telegraaf lijkt het einde van de thuisstap in zicht. Gros en Bavaria stoppen dit jaar met de productie van die hervulbare biervaatjes. Komt doordat de verkoop fors is gedaald. Een paar jaar geleden was de thuistap nog een hype. Maar nu heeft de consument liever flesjes en blikjes. Coekereid Heineken gaat nog wel door met de thuistap. Via Twitter laat SP-Kamerlid Ninne Kooijman weten dat ze een gedenkwaardige nacht heeft gehad. Ze liep vannacht mee met een team van agenten op de Amsterdamse Wallen. Baal ik gewoon dat voorbij is. Onwijs leuk team. De dienst in Burger echt onmisbaar voor veiligheid op de wallen. mam mama, wat een nacht. Man, man. In het AD staat dat ziekenhuizen voortaan binnen twee jaar een schadevergoeding voor een medische fout moeten betalen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze jaarlijks een boete van 10% van het bedrag waar de patiënt recht op heeft. Kamermeerderheid wil dat en ze worden gesteund door de ombudsman en de patiëntenorganisatie NCPF. Volgens letselschadeadvocaten werden slachtoffers van medische missies jarenlang aan het lijntje gehouden. Eerder gemaakte afspraken met verzekeraars en ziekenhuizen haalden niets uit. Pas als de verzekeraars de pijn van de boete voelen zullen ze ernaar handelen. Al dus letselschadeadvocaat John Beer. In de Telegraaf zegt VVD-lijsttrekker Mark Rutte... dat de opmars van de Partij van de Arbeid een gevaar is voor het land. Rutte doelt daarmee niet op veiligheidsrisico's. Volgens hem bestaat de bedreiging uit de gevolgen van de PvdA-plannen. Minder wegen, minder banen. We zullen zien dat de wachtlijsten in de gezondheidszorg terugkomen. Het is gevaarlijk voor Nederland, al dus Rutte. en De SP reageert daar ondertussen alweer op in monden van Jan Marijnissen... die zegt van geef Rutte rood. En de Belgische krant La Libre Belgique schrijft dat de rijkste Fransman Belg wil worden. Bernard Arnault heeft daarvoor al een naturalisatieaanvraag ingediend. De officiële reden is onbekend, maar het lijkt alles te maken te hebben met nieuwe belastingwetgeving in Frankrijk. Binnenkort wordt een voorstel daarover behandeld. Het gaat om een belasting van 75 procent op de hoogste inkomens. En over die gevaarlijke partij van de arbeid, over het CDA... dat links niet aan een meerderheid wil helpen. En over Samson, die zegt dat we de haat achter ons hebben gelaten... hebben we het zo, na acht uur. Zou je er lekker zin in hebben? Oh. Lekker stemmen op de vieze 50. Lekker vies. Op 9 september gaan de stembussen open voor de vieze vijftig. Wat dat is, hoor je in Vroege Vogels.